Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een moskee in aanbouw in Gouda is vannacht brand gesticht. Een getuige belde de politie rond drie uur... dat hij had gezien dat iemand een brandend voorwerp richting het pand gooide. Door ontstond brand in isol isolatiemateriaal... dat klaar lag in de parkeergarage bij de moskee. De brand kon snel worden geblust. De getuige van de brand gaf ook een signalement door van de verdachte. Niet ver van de moskee wist de politie hem aan te houden. Het is een man van veertig, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zijn rol bij de brand is nog onduidelijk. De GGD's stoppen voorlopig even helemaal met het vaccineren met AstraZeneca. Gisteren werd al besloten tijdelijk geen mensen onder de 60 te vaccineren. Aanleiding waren vijf nieuwe meldingen over mogelijke ernstige bijwerkingen... bij vrouwen tussen de 25 en 65 jaar. Dat wordt nu onderzocht. In Myanmar zijn sinds de staatsgreep van twee maanden geleden ruim 550 mensen gedood door het leger, zegt de mensenrechtenorganisatie Assistance Association for Political Prisoners. Onder de doden zijn 46 kinderen. In de eerste weken na de koep kwamen er in steden verspreid over het land telkens tienduizenden mensen bijeen. Inmiddels zijn de demonstraties afgeschaald en houden mensen s'avonds wakers. Lokale media in Myanmar melden dat er vandaag weer vijf mensen zijn doodgeschoten door troepen. In Laren is om half elf de uitvaart begonnen van Bibian Mentel. De drievoudig Paralympisch snowboardkampioene overleed maandag op 48-jarige leeftijd. De crematie is in besloten kring. Honderden mensen stonden vanochtend in Loostrecht, de woonplaats van Mentel, langs de weg om haar de laatste eer te bewijzen. Het weer. Vandaag trekken wolkenvelden over het land. Af en toe breekt de zon door en het blijft droog. De noordelijke wind is vrij krachtig en het wordt tussen de 8 graden aan zee en 12 in het binnenland. Ook morgen, eerste paasdag, is het vrij bewolkt en een graad of 10. Tweede paasdag verloopt een stuk kouder en wisselvalliger. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB.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 Goeiemorgen! Ja, daar zijn we dan met uh, Goedemorgen Zandvoort en wij zitten nog steeds op de Tolweg. Een zeer goedemorgen, het is vandaag het 3 april en wij uh, maken dit weekend het paasweekend mee. Daar gaan we dan ook uh, straks over praten met uh, pastoor Bart Putter en dominee Jon Vrijhof. Maar eerst gaan wij straks praten met uh, Gilles Kok en het gaat over de Zandvoort podcast. Daarna inderdaad de pastoor en de dominee en dan zijn wij uh, het eerste uur alweer voorbij... De boodschappen en het nieuws. En dan praten wij met Roy van Buuringen over Zandvoort Insight. Hoe gaat het daar nu mee? En uh, in de rubriek Hoe is het nu met... praten wij met Hendrik Jan Keur... oud-gemeenteraadslid, oud-bijzonder gemeenteraadslid van Sociaal Zandvoort... en ook prettekenaar. Als laatste praten wij met Ger Loogman... en die gaat uh, ons vertellen hoe het zit met de coronawandelingen en coronapraatjes... ...in de podcasts die hij uh, maakt voor de gemeente Zandvoort. En als eerste praatte hij met de burgemeester. Um, dus uh, twee keer podcast en twee keer Pazen. en twee andere onderdelen. Wij uh, gaan zo praten met Gilles Kok. Gilles, goedemorgen. Goedemorgen, Wim. Hij staat op strand... Nee hoor. Oh, nou, ik zag dat de boot buiten was. Ik denk, nou, dan gaat de Gilles... goed. Ja, nee, ik zit verder binnen. <laughs> <laughs> maar de mannen zijn aan het oefenen. Oké, okay, okay, dan is het goed. Gilles is natuurlijk secretaris Even van de, de KNRM. Uh, we gaan het hebben over de Zandvoort-podcast. Ja, leuk. Uh, de podcast uh, is een beetje een idee van jou. En uh, uh, toen mee gaan praten met de Gert van Kuik. Uh, hoe, hoe kwam je zo op het idee? Um, ja, het is een heel uniek idee natuurlijk. Uh, ik luister zelf graag podcasts en uh, uh, Afgelopen zomer uh, zat ik eens buiten in het zonnetje te luisteren. En toen dacht ik, ja, waarom heb je in zomer eigenlijk geen podcast? Uh, dus toen is het idee een beetje in mijn hoofd ontstaan. Maar ja, nog helemaal niet concreet. Dus het heeft nu wel een hele tijd geduurd. Uh, vo voordat ik er echt het beeld bij had hoe ik dat uh, zou kunnen uitvoeren. En uh, toen zocht ik nog iemand die dat ook uh, zou kunnen gaan, uh, gaan invullen. En... Uh, nou ja, Gert ken ik eigenlijk al heel lang, Gert van Kuik. De, uh, allerlei dingen die we in het dorp, uh, ja, allebei doen, uh, kom je elkaar regelmatig tegen. En uh, ik raakte met hem in gesprekken over de podcast en mijn ideeën erover. Uh, en een dag later belde hij me op, hij zegt ik ben wel een wak wakker gelegen. En ik zit borden ideeën en ik vind het hartstikke leuk. En nou uh, ja, dat uh, maakte mij nog enthousiaster Dus uh, ja, toen zijn we er samen echt... Uh, concreet invulling aan gaan geven. En, uh, en een maand later waren we eigenlijk al aan het opnemen. Nou, dat is, uh, is snel gaan. Uh, je zegt zelf... Uh, ik luister graag naar een podcast. Wat, wat ja. is daar zo leuk aan? Um, nou, het is vooral het uh, gemak, denk ik. Dat je... Uh, uh, uh, ja, gewoon een bepaald gesprek kan afluisteren... op het moment dat het jou uitkomt. En uh, uh, als ik bijvoorbeeld... Uh, uh, aan het wandelen ben met de hond... of als ik aan het fietsen ben... of... Uh, ook als ik in het huis wat aan het rommelen ben, dan, uh, dan kan ik gewoon lekker luisteren wanneer het mij uitkomt. En uh, kijk, dit radioprogramma uh, wat jij nu maakt, mm -hmm. dat wordt live uh, in de eten uh, geworpen. Ja, als, het, als ik toevallig iets anders aan het doen ben, dan kan ik dat op dat moment niet luisteren. Dus dat vind ik het voordeel van een podcast. Ja, nou heb ik toch wel uh, uh, daar wat op, want je kan alle interviews gewoon terugluisteren via uh, de website. Dus het is ook eigenlijk een soort podcast. Ja, precies, dat is heel goed. Ja. Um, jullie eerste podcast. Oh, ik vond het wel grappig. Uh, in de opening wordt, ja, ja, jij vertelt dat ik ben Zandvoort En dan krijg je van een Utrechtenaar uh, te horen dat je geen Zandvoorter bent. Ja, het is wat, hè? <laughs> ja, dat wil ik, ik toch even gezegd Ik wilde het al meedragen. En ik was er eigenlijk een beetje aan gewend aan het idee. Dat ik uh, volgens de Zandvoortse wet dus geen echte Zandvoorter <laughs> ben. Omdat ik nou eenmaal in het ziekenhuis uh, ter wereld ben gebracht. En dat wordt mij keer op keer door Gert uh, aangerekend. En uh, nou ja, het is ook leuk. We maken er een donnetje van. En ah, hij heeft zeker ik... geen Zandvoort. Dus ten opzichte van hem win ik het uh, met gemak. Nou, ruim, want een Utrechter die staat toch heel ver buiten Zandvoort. Maar goed, nee, alle, alle uh, gekheid op een stokje. De eerste podcast die, uh, die gaat over het H.D.M.Z. Hebben jullie daar ja. meer opgenomen? Zeker. Um, want ja, je kan met zo'n podcast opnemen... Kan je eigenlijk overal gaan zitten... waar je denkt uh, dat het een rustige ruimte is... Uh, maar we hebben er eigenlijk uh, uh, voorkeur gegeven om uh, toch een soort vaste thuisbasis te hebben, omdat we ook heel veel gasten uitnodigen. Uh, Want onze format is eigenlijk het uh, uh, dat we een gesprek aangaan met één gast uh, die iets, iets moois te vertellen heeft wat met Zanver te maken heeft. Uh, en we hebben dus elke aflevering van een podcastaflevering hebben we twee gasten. Dat monteren we dan aan elkaar. En zo hebben we één aflevering, en maar die gasten die nodigen we ook allemaal dan natuurlijk wel uit voor de microfoon. En daarvoor zochten we eigenlijk een vaste locatie, zodat het voor iedereen duidelijk was van nou daar is de opname. Maar ja, dat hebben uh, uh, we niet zo even die gevonden eerder gezegd. Uh, tot ik op een gegeven moment dacht van ja, dat, dat arme hdmz museum, dat staat uit te pronken midden in het centrum. Uh, met gesloten deur, want er mag niemand in. Nee. Dus toen heb ik uh, ja, eigenlijk gewoon uh, uh, stoute schoenen, is is misschien overdreven. Maar ik ben gewoon binnengestapt. En joh, uh, wat, wat zou je ervan vinden? Wij zoeken een locatie. Uh, budget hebben we niet, maar uh, ja. ze <laughs> nou, dus stonden met open armen. Van ja, hartstikke leuk, goed initiatief. En, uh, en uh, wees welkom. Dus uh, we zitten daar nu uh, twee keer in de week uh, met allerlei gesprekken. Uh, zitten we daar op te nemen voor de podcast. Ja, ik heb uh, beide afleveringen geluisterd, hè. het gaat erg over het, uh, over het hdmz, ik, uh, ja. ik, ik hoorde jou nog... Het is nogal... ook wel logisch hè, dat onze uh, <laughs> ja. gaslocatie dat we daarmee openen, dat is, ook een beetje, uh, dat is ook de reden waarom we daarmee begonnen zijn, ja. uh, maar het is eigenlijk heel divers hoor, de onderwerpen, het, het, het, dat vind ik ook het leuke, uh, hm. Zandvoort is natuurlijk best wel breed en we kennen Zandvoort heel goed zelf, uh, allemaal. Maar dus er gebeuren ook best wel veel dingen om ons heen dat je eigenlijk gewoon een soort voorwaar aanneemt. Omdat je het zo gewend bent. Maar als je dan met de mensen spreekt uh, die het ook echt doen. Hè, zoals uh, uh, surfen, autosport, uh, aardappellandjes. Uh, er, er zijn zoveel diverse dingen die in zoveel om ons heen gebeuren waar je eigenlijk ja, niet zo bij stilstaat. Totdat je het gesprek aangaat met die mensen die, het, uh, die daarbij betrokken zijn. Dat, dat, dat vind ik echt super interessant. Ja, je was zelf, ik ga er niet inhoudelijk over in... omdat de mensen zelf maar moeten luisteren... heel erg enthousiast over het HDMZ. Ja, ja maar ik denk ook wel dat dat... Uh, uh, ja, het, is, het, is, het is natuurlijk vreemd. Het is nieuw in Zandvoort, we kennen het eigenlijk allemaal niet. Het is uh, geloof ik maar drie weken open geweest in totaal... sinds, de, uh, sinds maart vorig jaar. Uh, het verhaal van de, de, de, dat die meneer, dat, uh, die meneer Jan van Beeren, die dat uh, heeft willen laten maken en uh, zijn eigen collectie erin tentoonstelt het is een heel apart verhaal maar het is ook wel een heel mooi verhaal en uh, die man heeft ook een heel bijzonder leven gehad en daar kwam ik eigenlijk pas achter uh, nu dat ik het verhaal te horen kreeg van, uh, van de mensen van het museum omdat wij er waren het zou dus eigenlijk uh, door het dan luisteren daar ja, moet eigenlijk heel zand voor het weten ja. en eigenlijk moet iedereen daar gewoon een keer langs om, uh, uh, om het zelf te ervaren uh, misschien is dat wel uh, het vervolg van het luisteren van zo'n podcast... dat je dan ook dat museum wil zien. Nou, dat is wel een beetje de hoop inderdaad. Ja, van hun ook, maar dat is ook een beetje wat wij uh, erachter zien. En wij uh, uh, we vinden het natuurlijk leuk om te doen, zelf, Gert en ik. En we, doen, uh, we weten ook wel dat, uh, uh, dat er een aantal Zandvoorters zullen gaan luisteren. Tenminste, dat hopen we dan. Uh, maar wat we nog meer hopen, is dat er ook mensen van, van buiten Zandvoort uh, dit tegen gaan komen op Spotify of welke andere platform dan ook. Mm -hmm. En denken, nou ja, leuk, Zandvoort, laat ik eens gaan luisteren. En op die manier misschien wel uh, getriggerd raken om een keer op bezoek te komen hier. Ja, dat is ook een mooie reclame. Het is geen nobel idee, geen idee of het gaat lukken... maar dat, dat, die, die hoop hebben wij in ieder geval. Nou, uh, je zegt het zelf al... podcast luisteren is, uh, is nogal in. Dus dan inderdaad mensen ja. op, op Spotify kijken... en die zien, hé, hey, de Zandvoortse podcast... laat ik daar maar eens naar gaan luisteren. Misschien dat ja, uh, de, de trigger is. Die mogelijkheid is er. Dus, uh, ja, we hopen dat uh, we, we nemen altijd de mensen in, uh, in Drenthe als voorbeeld... omdat ze daar ook een circuit te hebben... Uh, Nogal. Dus, wat zeg je? Nogal is het een circuit. Ja, precies. Maar goed, uh, waarom gaan wij naar Drenthe en wat willen wij daar doen? Ik bedoel, wij weten van de bedden, maar eigenlijk weet je het verder niet zoveel van Drenthe. Nee, nou, dus dat is mooi dat dat een, een beetje... Als ja. je daar over zou kunnen luisteren en je raakt meer geïnteresseerd, ja, dan ga je er misschien wel een keer op bezoek. Nou, ja, ja. soms zou het natuurlijk ook heel goed kunnen. Ja, in het uh, tweede gedeelte praat je met, uh, een, een, een, een, jullie, jullie noemen dat de bijzondere Zandvoort, met Marcel Buscher. Waarom heb je voor ja. hem gekozen? Um, nou, ten eerste omdat hij een, uh, uh, een bijzondere. Uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Hij is de lunchroom in het dorp. En hij is zelf bezeten van de Formule 1 en de autosport. En sinds de uh, bekendheid dat de Formule 1 terugkomt, uh, is hij allerlei reliquieën gaan sparen. En heeft hij zijn zaak zo ingericht dat het bijna een museum is geworden. Dus dat vonden we een leuk verhaal. Uh, dat enerzijds. En anderzijds was dat ook voor ons best wel een veilige keuze. ...omdat het onze allereerste opnames waren, uh, was het voor ons natuurlijk best wel spannend... ...want we hadden het gevoel dat we toch een beetje in het diepe sprongen. En dan uh, uh, was Marcel voor ons ook wel een prettig iemand... ...waar we nog allebei goed kennen en een makkelijke prater is. En, ja, weet je, ik heb de dus uh, eerste aflevering al een paar keer teruggehoord... ...en ik schaam me rot hoe de, <laughs> over hoe we, de, hoe we het allemaal hebben gedaan. Maar uh, Ik heb het idee, dat we, uh, we zijn een paar gesprekken verder al, we lopen wat voor met opnames... En ik denk wel dat het elke keer weer een stukje beter gaat. Ja, ik heb de eerste aflevering ook beluisterd... maar ik denk dat je je nergens voor hoeft te schamen. Het is, het is goed opgezet, het is goed luisterbaar. En, ja. en elke interviewer leert na een interview weer meer over zijn eigen optreden. Dus wat dat betreft is helemaal geen probleem. Um, hoe, hoeveel nou, opnames ja, gaan jullie maar, maken? Als uh, presentator vind ik dat een mooi compliment. Dan, uh, neem ik in, die st steek ik in mijn zak. Ja, nou, <laughs> dat, het is je gegund en het is ook. Maar we zijn zelf hartstikke uh, realistisch en uh, ook zelf kritisch. Dus uh, we weten dat het, uh, dat het beter kan. Elke keer proberen we dat weer. Iedereen is begonnen met nul, dus dat is niet zo'n probleem. En over nul gesproken, hoeveel uh, uh, uitzendingen gaan jullie, hoeveel casts gaan jullie maken? Ben je er nog, Gilles? Ik heb een beetje het idee, Thomas, dat Gilles er niet meer is. Misschien moet je hem nog even opnieuw bellen. En dan uh, proberen we het zo nog eventjes. Gilles Kok valt ineens weg, dus wij moeten zo uh, <coughs> even ben kijken. Ben je er dan nu? Ja, ik ben er weer. Ah, oké. Okay. Nou, ik ik hoorde jou wel doorpraten, sorry. Oh, nou, ik hoorde jou niet. Maar goed, het ging mij erom. Uh, uh, hoeveel cast gaan jullie nog maken? Ja, um, Gert en ik hebben van tevoren afgesproken dat we er 26 wilden maken... Uh, want we dachten, dan, uh, dan doen we er onderweken eentje uh, publiceren. En dan zijn we een jaar verder en dan zien we wel weer. Uh, maar we hebben nu eigenlijk de afgelopen weken zoveel gesprekken al opgenomen. Uh, dat we eigenlijk dachten dat het zonde is om daar zo lang mee te wachten. Uh, dus de, gaandeweg zijn we uh, overgestapt op een wekelijkse publicatie. Dus komende donderdag komt weer de, de nummer 2 uh, online. En, uh, en dan elke week weer een nieuwe. Dus dan hebben we 26 weken. En dan kun, uh, kunnen jullie nu al werken aan het volgende jaar. Nou ja, we, ja kijk, dit is gewoon leuk. En, uh, uh, en we leren er veel van. En we gaan dan, uh, dan nadenken wat die nou willen. Of we überhaupt iets verder willen. En uh, misschien een ander concept. Mm -hmm. Of een andere. Uh, ja, we zien dan wel weer. Ja, nou, dus dit lijkt ja. ons leuk. En in 26 afleveringen hebben we dus in totaal uh, 52 gesprekken. Uh, twee per aflevering. En dan hebben we best wel zo'n uh, veelzijdig belicht, denken wij. Ehm. Um, Goed, het is dus ook nog wel even om te, uh, te zeggen... ...dat van al die gesprekken... ...dat we proberen ongeveer de helft van de gesprekken... ...autosport gerelateerd te laten zijn. Uh, want wij vinden zelf dat... Uh, ...en het is natuurlijk ook zo... ...Zandvoort is eigenlijk heel bijzonder... ...dat we zo'n mooie circuit uh, hier... Uh, mm -hmm. ...in onze gemeentegrens hebben. Als dat je... is eigenlijk vrij uniek in het land, kan je wel zeggen. Ja, maar als je de helft ongeveer, van wil we je... ...daar heel veel aandacht aan besteden. En dan, en dan niet zozeer over de, uh, de, de races aan zich... Of, uh, uh, ...of de evenementen zelf... ...maar meer... Uh, de mensen die het allemaal mogelijk maken. We hebben gesproken met een uh, met de chauffeur van de, uh, van de Safety Car bijvoorbeeld. En we hebben gesproken met de mensen van de Oka, de vrijwilligers langs de baan. En dat zijn hartstikke mooie, interessante verhalen. Die, we hebben ook met Albert Kalf gesproken trouwens. Dus, uh, en, en Jan is staat op het lijstje. Dus Het is een mix van bekende en minder bekende mensen. Maar we proberen zo eigenlijk uh, de hele wereld van uh, dat circuit, rondom het circuit proberen we te belichten. Uh, en dat zal ongeveer de helft van, uh, van het aantal gesprekken zijn. En de, andere en de andere helft gaat dan over uh, de natuur en over de cultuur en over het dorp zelf en een stukje historie. Uh, er, zijn bijvoorbeeld, er is bijvoorbeeld iemand die heeft uitgezocht. Dat er, uh, die, die zit nu al op 25 liedjes. die hij heeft gevonden die over Zandvoort Nou, Die willen we dan in, in een terugkeer thema. zo elke keer een aantal van die liedjes uh, uh -huh. belichten. Dat is hartstikke leuk om te doen. Ja, maar dat we is hebben mooi. Ook gesprekken met mensen die kitesurfen en met mensen die uh, waterfotografie doen. Uh, uh, en ja, het is zo gek, uh, je kan het niet verzinnen en we hebben er uh, uh, iemand bij gevonden. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, ik zie dat het uh, heel erg breed is. Het is dus uh, een stukje uh, Zandvoort Race en, en, en hoe dat allemaal uh, tot stand komt. En een stuk ja. Zandvoort uh, met mensen die van alles doen, zou ik maar zeggen. Ja. Hey, um, komen er ook niet Zandvoorters in beeld? Uh, ja, als zij een uh, mooi verhaal over Zandvoort hebben, dan komen die ook in beeld. Oké, okay. uh, nu de bekendmaking van, hè, want uh, iedereen wil natuurlijk daar nog naar gaan zoeken. Ik heb Spotify al gehoord. Z zijn er nog meer mogelijkheden om op die podcast te komen? Zeker, we hebben zelf een website uh, uh, waar die op te luisteren is. Dat is www.dezandvoortpodcast.nl Um, en hij staat inderdaad op Spotify. En daarnaast ook op de Google Podcast. Dat is een, dus een app of een website van Google. En de, de Apple iTunes uh, Podcast, uh, die is nog in aanvraag. Dat zat wat vertraging in. Maar die gaat in, uh, in de komende dagen ook uh, geaccepteerd worden. Hè? En dan is die ook via Apple uh, te beluisteren. Nou, dat is een, een hele keuzemogelijkheden. Zijn er genoeg om naar de dat zijn de, de, de, de, de te luisteren? Platformen. Ja, er zijn nog wel een paar platformen, maar die zijn <laughs> wat minder bekend. Ja, in ieder geval... Je gaat hem vastvinden, maar de website is sowieso uh, makkelijk te vinden. Oké, okay, Gilles, we hebben alles uh, gehoord en doorgesproken. Mochten mensen dat nog willen zien, dan kunnen ze gewoon de Zandvoort-podcast intikken. En dan komt hij naar boven, heb ik vanmorgen ervaren. Dus uh, we ja. gaan het zien en ik, uh, ik ga lekker nog luisteren. Gilles, nou, leuk ben bedankt voor, het, uh, voor de uitleg. En ik zou Dank zeggen, je, uh, praat nog even met die Utrechter over de volgende series. Dankjewel. <laughs> dat zal ik doen, dankjewel. Succes.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 Tweede onderwerp, alleen was ik in het begin even vergeten te vertellen dat de techniek wordt gedaan door Thomas de Jong en de muziek is uitgezocht door Jelmer Koper. De redactie is gedaan door Gert van Kuik en u zult ongetwijfeld gehoord hebben, mijn naam is Ben Zonneveld. Een zeer goedemorgen, uh, pastoor Putter. Goedemorgen Ben, goedemorgen. Uh, gezien de, de recente gebeurtenissen heb, uh, heb ik eigenlijk twee vragen. En mm -hmm. daarna hoor ik graag uw, uh, uw paasboodschap. Uh, er, er gebeurt van alles hè, in, in Nederland. We moeten de, uh, met mondkapjes lopen. En in het begin, in het weekend, zagen wij dat in Krimpen en in Urk... Uh, eigenlijk de, de kerk gewoon de kerk bleef. En een soort van eigenwijs aan het doen was. Uh, uh -huh. Daar uh, kan de staat wat van vinden. En daar kan de kerk wat van vinden. Hoe staat u daar tegenover? Um, ja, nou ja, het eerste wat... ...natuurlijk in gedachten komt... ...is wel dat het... Um, ...ja, dan een paar kerken zijn... ...die het, uh, die het verpesten voor de rest... ...waar het gaat over... ...ja, de beeldvorming... Hè. ...we weten allemaal binnen de grondwet kan dit... ...maar we weten natuurlijk ook dat ze... ...ook als kerken... ...waar we uh, dan toch nog... ...bijeenkomsten van mensen organiseren... Uh, te midden van, ja, toch een lockdown... Ja, ...dat je daar natuurlijk gewoon heel zorgvuldig... ...en heel verantwoordelijk... Uh, ...mee om moet gaan... Ja, dat, dat lijkt uh, in Urk en Krimpen in ieder geval uh, uh, niet gebeurd te zijn. Um, ja, goed, de andere kant is natuurlijk een klein beetje dat je ook wel mag zeggen... ja, ja moet je dan kerkgangers gaan uitdagen met een microfoon en ja, roep je dan zelf niet uh, op tot, tot, een, tot een reactie. Um, maar goed, mijn eerste punt is natuurlijk wel dat ze sowieso daar niet hadden moeten besluiten om weer met een onbeperkt aantal... Uh, ...samen te komen. Dat is, natuurlijk, uh, dat is natuurlijk helemaal duidelijk. Is het ook een beetje een, een, een rekensom? Hè? Er komt er iets van 1500 in en als je dan uh, mm. 0, 10% doet, dan schiet je toch laag op? Ja, nou ja, dus hè, dat mag het ook wat relativeren... ...dat ze hopelijk binnen natuurlijk wel gewoon voldoende afstand van elkaar hebben, hebben gehouden. Uh, maar ik begreep dat ze sowieso een maximum weglieten. Waarschijnlijk hielden ze er nog wel de afstand. Daar ben ik natuurlijk niet bij geweest. Nee. Um, maar ja, goed. Maar je moet dat gewoon niet willen. Weet je. We hebben als kerken in Nederland met z'n allen afgesproken dat we ons aan die 30 zullen houden. Het is geen absoluut maximum. We krijgen geen boete als we er 35 bijvoorbeeld hebben. Hm. Maar we willen ons daar gewoon aan houden. Gewoon uit zorgvuldigheid. Ja. Nou, nou zie je twee kerken die, en er zijn er meer, maar er zijn twee kerken die in het nieuwste uitsprongen. Moet de staat daarop nee. ingrijpen? Nou, ja, dat is natuurlijk dat is best wel een moeilijke vraag. Uh, omdat, uh, ja goed, dat, daar zijn de meningen wat over verdeeld. Daar kun je natuurlijk op internet inmiddels veel over vinden. Uh, het gegeven is dat op, op dit moment uh, de overheid niet de wettelijke bevoegdheid heeft... om daar, uh, laat ik het voorzichtig formuleren, zomaar op in te grijpen. Dat heeft inderdaad te maken met... die. Ja, die wet op de godsdienstvrijheid, beter gezegd op de vrije uitoefening van mm -hmm. uh, je religie, je geloofsovertuiging. Ja, en, en, en um, hoewel ik me zou kunnen voorstellen dat je in dit soort situaties daar mm -hmm. wel iets zou willen doen... Uh, ...zou ik zelf daar nog uh, als pastoor toch terughoudend in willen zijn, omdat je mm -hmm. niet weet uh, ja, uh, tot hoever dat de deur... ...dan weer openzetten. Ik hoor van andere landen bijvoorbeeld... Uh, ...in Oost-Europa... ...waar de kerk open stond... ...waar vijf mensen binnen waren om samen te bidden. Dat was niet eens een viering. Er werd vervolgens een foto van gemaakt... ...en ze kregen allemaal een uh, bekeuring thuisgestuurd. Ik denk, ja, dat moet je dan misschien ook weer niet willen. Dat is, dat is weer de hele andere kant. Nou ja, dat, ja dan ga je die kant op. Ja, ja, dat wil je ja, ook weer niet. Nee, dus nee, ja, nee. Ik vind het een lastig te beantwoorden vraag. Ja. Goed. Nou, dan laten we hem even open... en. Um... We hebben het paasweekend, hè? vrijdag, goede vrijdag. Is daar wat aan gedaan in de katholieke kerk? Uh, ja, ja, kijk, dus we hebben met kerst hebben we natuurlijk besloten om de, om de kerstnachtmissen te laten vervallen. Want ja, dat waren toch vier dingen waar gewoonlijk veel mensen op afkwamen. En dan kunnen wij wel een aanmeldsysteem hebben, maar dan weet je toch niet zeker... Uh, ja, of we misschien toch niet veel meer voor de deur komen staan. Dat was in ieder geval een vrees... Ja, nu Paas is natuurlijk wel iets anders dan kerst, hoewel het feest voor ons als kerk eigenlijk veel groter is. Uh, ja, is het natuurlijk toch inmiddels iets minder, uh, ik zeg maar even, populair bij uh, ja, uh, de gewone kerkganger of de kerkganger die, die nou, eh, dus alleen met kerst en, en op hoogfeesten naar de kerk komt. Dus ja, we hebben wel gewoon uh, de, uh, uh, in een aantal kerken, in elk geval in onze regio, verspreid... Natuurlijk eh, Palmzondag gevierd eh, met de palmtak, Witte Donderdag, het laatste avondmaal. Eh, nou, gisteren natuurlijk Goede Vrijdag, ook van eh, gisterochtend in onze kerk in Zandvoort om 10 uur met de Kruisweg. Um, nou ja, en vanavond ook de paaswaken. Um, en voor wat betreft aantallen kan ik je in ieder geval geruststellen dat het uh, nog niet volgeboekt is. Dus we hebben zelfs nog een aantal plaatsen vrij van de 30 vanavond. Uh, gisteren waren we ook in een kleiner gezelschap, uh, ja, omdat we gewoonlijk de senioren daar juist voor uitnodigen. voor die Goede Vrijdagochtend met de kruisweg. Maar ja, dat, dat kon nu natuurlijk niet. Nee. Uh, dus wat dat betreft blijft het allemaal uh, klein, maar goed, met de hulp van de zang van ons kwartet, van het koor, een deel van het koor. Een wisselend kwartet. Het... Ja, ja, en daarmee is het wel weer heel intiem en zijn het toch ook alweer weer heel indringende vieringen, mm -hmm. denk ik, vind ik. Ja. Um, over vanavond de paaswaken was er nog plaats en ik heb begrepen dat je dan uh, kan bellen met uh, Sandra Kluiskens. en haar telefoonnummer staat op de website van de Boas Parochies. Ja nou, ja, nou ja, dat is gewoonlijk met de zondag, maar met Pasen vanwege de oh. vele Vieringen doet Sandra het een beetje anders. Dus uh, je kunt het gewoon vinden op erkenhaarlem.nl en dan Vieringen, en dan kun je je daar uh, online aanmelden. Oh, Oké, okay. nou dat is weer een andere, andere dat procedure dan. Even, even voor vanavond. De eerste Pasdag is al volgeboekt, dat oh. uh, moet ik wel zeggen. Ja, daar zitten we dus, zitten we dus al op de 30. Ja, ja dat is uh, overdag. Ja, ja. ja. Dan, uh, ja, we hebben het erover gehad. Hè. Er zoveel gasten kunnen erin. Er is nog plek voor vanavond. Zondag is volgeboekt, dus daar hoef je niet voor te kijken. Maar kijk op de website en dan kan je altijd nog een plekje vinden. Ja. voor. En we hebben altijd vanavond. onze livestream vanuit de BAVO in Halen natuurlijk. Die kun je daar ook vinden op de website. Ja, die kun je daar ook vinden. Ja. Uh, mag ik u uitnodigen uw paasboodschap uh, uh, met ons te delen? Ja, ja, ik werd uh, van de week toevallig gebeld door een, uh, door een journaliste van een, uh, van een ander kanaal. En die vroeg zich af of uh, Pasen misschien nu uh, zich in meer belangstelling mocht uh, verheugen. Uh, juist in deze situatie. En uh, nou, ik, het is natuurlijk lastig om te zeggen: met hoe bereiken we mensen en noem alles maar op. Maar ik heb wel aangegeven dat ik. In elk geval hoop uh, dat uh, Pasen in deze tijd, uh, juist dit jaar, echt iets kan betekenen voor mensen. Dat ook mensen die daar misschien niet zo meer vertrouwd zijn, er toch iets van meepikken. Omdat juist Pasen dat feest is van die hoop. Wat ik al zei, Kerst is mooi, brengt een mooie sfeer met zich mee, is, is leuk, is met familie. Pasen is echt uh, voor de kerk het belangrijkste feest, omdat we daar zo het lijden van Jezus herdenken. Uh, hij heeft dus ons menselijk leven gedeeld. Hij kent onze moeilijkheden. Hij weet waar we tegenaan kunnen lopen. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. En natuurlijk dat feest van die verrijzen is. Jezus die dood heeft overwonnen. Het, het feest van, van hoop. Het feest van, van toekomst. Uh, en ik denk dat we daar in onze tijd allemaal wel behoefte aan hebben. Uh, dat we ons wat gekend weten in... Nou, toch waar we allemaal wel tegenaan lopen te midden van corona en de maatregelen van corona. Uh, en dat we natuurlijk allemaal uh, ja, toch onze blik op de toekomst willen richten. En daar toch wel enige hoop willen uh, willen zien in deze tijd. En dat is denk ik toch wat het paasfeest ons vooral uh, wil geven. Uh, het besef van een God die met ons meeleeft, meeleidt. Maar ook juist wat perspectief geeft van hoop dat het altijd weer, weer beter wordt. En dat is eigenlijk wat ik natuurlijk iedereen zou willen wensen. Mooi, mooi gesproken woorden. Ik uh, dank u voor uh, uw uitleg en uh, de, de paasboodschap. Ik wens u ook een zalig Pasen uh, Ja, natuurlijk. En veel plezier met uh, de vieringen. Ja, jij en de luisteraars ook. Een zalig Pasen. Ja. Dank u wel. Dank je. Oké. Okay. There's a wall are you feeling alright? well i know it ain't easy when you can't sleep at night there's a band playing and they don't give you peace well i know it ain't easy when the noises won't cease put a little heart in this somehow Somehow, Rosalind, don't hurt yourself Another night caught under your spell Gotta find a little light from somewhere Gotta find a little light from somewhere Take a walk down Parliament Hill 6am and the world is still When the storm breaks I will take you to sea Where we used to tread lightly Where we were weak at the knees And well you were oh, me. The China would smash, we would topple together, break like pieces of glass. Put a little heart in this somehow, put a little heart in this somehow. Rosalind, don't hurt yourself, another night cold under your spell. Gotta find a little light from somewhere, gotta find a little light from somewhere. Take a walk down Parliament Hill. Six AM and the world is still. If I knew then what I know. We were running on empty as the band takes its bow. Get your head straight or get bent out of line. Cause I'm missing the madness of the light that you shine. Oh. Put a little heart in this somehow. Put a little heart in this somehow. Rosalind, don't hurt yourself. Another night caught under your spell.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 Dit was uh, Permanent Hill van Smith Burroughs. En uh, wij gaan naar de volgende paasboodschap, En die zal zijn van uh, dominee Vrijhof. Goedemorgen. Goedemorgen Ben. Ja, aan u eigenlijk uh, ook dezelfde vraag. Uh, we hebben het van de katholieke zijde gehoord. En nu zouden we het ook graag uh, van de protestantse zijde horen. Uh, scheiding, uh, kerk en staat. Uh, ongehoorzaamheid in de kerk. Uh, Urk en Krimpen, wat denkt u daarvan? Ja. Uh, ja nou, ik ben heel erg blij, laat ik dat zeggen, dat de kerken vrijplaatsen zijn. Dat mm -hmm. is een heel oud gebruik en dat is heel goed. Want in uh, sommige zaken voorziet de wet niet. En dan is het goed dat er in de maatschappij plekken zijn... Die, waar het niet om het hebben gaat, maar om het zijn. En waar dan ook een vrijplaats is. Alleen... Uh, vrijheid is een grote verantwoording. En die moet je heel goed gebruiken. En die moet je niet verspelen. En die moet je vooral niet zien als een soort consumptieartikel voor jezelf. Uh, en dan gebruiken voor jezelf. Want die moet wel vooral dienstbaar zijn aan de samenleving. En ik vraag mij af of... Uh, ...deze kerken wel dienstbaar geweest zijn aan de samenleving. Dat zullen ze natuurlijk zeggen van ja, de dienstbaarheid zit en dat we open zijn. Maar ik denk dat als heel Nederland daarheen was gegaan... ...dat ze dan toch mensen geweigerd hadden. Dus ik, ik kan hier niet achter staan. U, u zegt sommige uh, zaken voorziet de wet wel en in sommige niet. Heeft u daar voorbeelden van? Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, uh, en dat is een moeilijk onderwerp... Hè, want daar, daarvoor ziet de mm -hmm. wet niet in... hoe moet je omgaan met mensen zonder papieren? En daar zullen onder die mensen zijn die echt geen papieren hebben... en er zijn mensen die uh, uh, hun papieren even wegmaken. Nou, uh, de wet voorziet daar niet in... want die mensen kun je niet terugsturen naar hun land... en dan moet je een kerkasiel uh, organiseren. Want de kerk is dan een vrijplaats waar dat gebeurt... Uh, en daar kunnen die mensen dan uh, veilig schuilen. Uh, dan overtreed je wel de wet. Uh, maar de wet kan daar niet komen omdat de kerk zo'n vrij plaats is waar de wet geen toegang heeft. Misschien herinner je je nog van uh, vorig jaar in Den Haag. door één grote lange kerkdienst voor mensen zonder papieren die uitgezet werden. En uiteindelijk mochten ze blijven omdat we erachter kwamen dat deze mensen... Uh, helemaal de goede trouw waren. en dat we ons moesten ontfermen over deze mensen. Ja, maar dan, zo zijn er meer dingen te bedenken. Hè? Ja, dan zijn uh, dan zeg je... De overtreedt de, de kerk eigenlijk de wet... maar het blijft de vrijplaats... dus ze mogen dat doen... en uiteindelijk komt daar dan een goede oplossing uit. Uh, precies. D je moet werken naar een goede oplossing... en je moet uh, werken naar een situatie... Uh, dat er uh, goede... Uh, aangepaste wetten komen... die ook voorzien in deze nieuwe situaties. Ja, dus moet... Kijk, die, die vrijplaats is eigenlijk begonnen... in de Rooms-Katholieke Kerk... bijvoorbeeld met het huwelijk. Hè. Het huwelijk werd afgesloten... In de maatschappij, door de ouders, hè, bijvoorbeeld twee boeren. die huwden hun dochter en zoon uit. Mm -hmm. En uh, die kinderen hadden soms daar helemaal geen stemrecht in. En dan had je het kerkelijk huwelijk. en dat was de laatste kans dan om nee te zeggen. Want daar werden de huwelijkspartners gevraagd. En als ze dan nee zeiden, dan was dat natuurlijk voor de wereld contractbreuk. Maar in de kerk uh, ja, konden ze niet opgepakt worden. Dus uh, het is een hele. Uh, heel oud gebruik en altijd een heel sociaal gebruik geweest maar geen consumptieartikel maar dus om de maatschappij te dienen ik, uh, deze had ik nog niet gehoord ik vind hem wel, uh, wel heel erg apart uh, ja het is, he <lacht> het, het is ook een hele mooie regel ja, zeker. we moeten er ook niet, niet van af willen en we moeten hem dus ook vooral niet verpesten we moeten hem vooral heel verstandig gebruiken. Ja, je moet... En dat heb je met vrijheid. Met vrijheid moet je altijd heel verstandig omgaan. Het is niet, dan kunnen we doen wat we willen. Ja, je moet dat wel koesteren. Je uh... moet het koesteren en, en overdenken. En je moet ook een groep hebben die daar ook bereid is om over na te denken. En in de kerk vind ik dat een goede plek. Want dan gaat het om het zijn van de mensen en niet om het hebben van de mensen. Mooie woorden. Uh, hoe viert, hoe viert uh, de, de, de Zandvoortse protestantse kerk de Pasen? Uh, wij hebben gewoon een uh, pazendienst. Maar we hebben aan alle leden aangeraden... beluister hem naar thuis via kerkomroep. En onze leden houden zich daar heel goed aan. We hebben ook een uitzondering. Uh, want wij houden ook van de uitzonderingen. Uh, mensen die eenzaam zijn die kunnen gerust komen. Uh, mensen die niet in staat zijn om kerkoproep te ontvangen... want dan heb je apparatuur voor nodig... die mogen ook gerust komen. Maar dan houden we ons helemaal aan de voorschriften. Uh, je moet intekenen, je moet uh, je, je handen ontsmetten... mondkapjes, afstand houden. Uh, als je, uh, intekenen zodat we kunnen benaderen... als er toch een uitbraak is... Uh, niet meer dan 30. Dus uh, kom je als nummer 32, hoe eenzaam je dan ook mm -hmm, bent, mm -hmm. dan ga je toch naar huis. Maar uh, we proberen dus ook het sociale in, oog, in het oog te houden. Ja, het is, uh, dat zei uh, Pastor Putter ook al, uh, het is passen en meten. En inderdaad, uh, 30 is 30. En, ja. uh, met maar verschillende kanalen, zoals de radio en de, en de livestreams en noem maar op... geven toch de ruimte om uh, de paarsvieringen mee te maken. Ja... Um, Mag ik u uitnodigen om uw paasboodschap in Zandvoort rond te brengen? Ja, de paasboodschap wordt meestal gepresenteerd van daar stond Jezus op uit de dood. Maar het gaat natuurlijk om de leer die daarachter zit. En de leer is dat een hele hoop dingen in de moraal ook vergankelijk zijn. Dus we moeten dingen niet... ...te vastzetten in wetten... ...en ons proberen altijd naar het eikpunt... ...in oude wetten te vinden... ...maar het nieuwe leven ligt in de toekomst. En daar moeten we heen uh, leven. Uh, en, uh, en dat moet je dus eigenlijk ook overdenken. En daarmee is die boodschap dus ook nog altijd uh, actueel. Sommige politieke partijen zoeken het toch altijd weer in het oude. Hè? Het moet weer zo worden als vroeger. Maar uh, het wordt nooit zoals vroeger. We zullen... Uh, uh, wetten en moraal moeten hebben die op de toekomst is voorbereid. Dus uh, daarover zal het gaan. Maar ik ben nog aan het schrijven, dus ik ben <lacht> er nog mee bezig. Uh, ik hoor u uh, uh, een link leggen naar de politiek, dan heeft u toch uh, stof genoeg als ik uh, de laatste paar dagen behoor. <lacht> ja, zeker. zeker. Ja, dat, uh, ook dat is weer zo'n uh, actueel uh, punt. Hè? Dat, uh, is, uh, nou, dan zie je ook weer van hoe snel je vertrouwen verspeelt. Als je niet goed omgaat met je verantwoording. En politiek is vooral verantwoording en is niet zozeer macht. De macht ligt altijd bij de kiezers en de verantwoording ligt dan bij de politiek. Mm -hmm. En die hebben dat dus ook af te leggen aan het volk. En als ze dat niet goed doen, ja, dan verspelen ze eigenlijk hun, hun positie. Dat is duidelijk hoor, want uh, ook uh, uh, kun je heel veel respect hebben voor uh, mensen en uh, kunnen ze het heel erg uh, goed doen. Maar uh, uh, als, er hun, uh, als het vertrouwen van de kiezer verspelen, dan kunnen ze misschien al nou beter uh, uh, een toontje lager zingen. Ja, dat is uh, uit de statistieken over, als er nu verkiezingen zouden zijn al gebleken, maar uh, laten we ons niet op het politieke vlak uh, begeven. Nee. Uh, nee. Mag ik u... Nee. Ontzettend bedanken voor uw wijze woorden. En ik heb begrepen dat het volgende <lacht> nummer is een verzoeknummer van u. Ja, ja, nou ja. We shall overcome. Want dat is ook zo toekomstgericht, hè? Ja. We gaan ergens heen. En dat vind ik een, een heel mooi lied. Mag ik ga u bedanken voor dit gesprek. En we gaan luisteren naar We shall overcome van Bruce Springsteen. Fantastisch, hartelijk dank. Dank u wel. Bedankt. We Ja. Yeah. We hebben een klein beetje tijd over en we hebben ook eigenlijk niet een agenda... omdat er natuurlijk vele dingen niet doorgaan helaas. Gelukkig zijn er wel weer een aantal dingen op stapel. Dus zo gauw uh, de lockdown weg is, kunnen er weer allerlei evenementen gedaan worden. En die zullen ook gedaan worden. Uh, ik heb toch even de aandacht voor uh, pluspunt. Er is namelijk nog steeds de mogelijkheid uh, om de digitale wensboom uh, uh, mee te doen... Als je een, een wens hebt voor iemand of uh, voor jezelf, dan kun je die kenbaar maken bij de wensboom in, uh, in Zandvoort. En de wensboom heeft een, een e-mailadres, dat is wensboomapestaatjeplus.zandvoort.nl. En als je daar je wens bekend maakt, dan uh, zou het goed kunnen dat de Zandvoortse wensboom aan jouw wens uh, uitkomt. En mocht je er geen website hebben, dan kun je altijd nog bellen naar 023-54. 5740330. 5740330. Breng je wens tot uiting en hij zal misschien in vervulling komen. En we gaan nu luisteren naar Yelse uh, de Lange. Thomas. En daarmee gaan we over het uur heen. Ik wens jullie uh, uh, genot van het nieuws en tot straks.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 If it answers, determined determination Frustrated, we're a frustrated nation No one to follow, no one to look to No one to hold you Starving in desperation On a slow, steady road